Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A12 richting Den Haag. Er staat tussen Woerden en Reewijk 4 kilometer een ongeluk. En daardoor is bij Reewijk de linkerreis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. I see you in my head. You ain't like the rest, you ain't bringing me down.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 I'm my baby.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 Naambaar van de zon zijn. Dus pak je radio. Ben naar het en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag et de zomerhuis I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on.